Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Maastricht zijn bij we werkzaamheden botten gevonden. De politie denkt niet aan een misdrijf, maar aan resten die oorspronkelijk uit graven komen. De botten werden gevonden bij werkzaamheden voor de uitbreiding van de A2 bij Maastricht. Ze lagen ongeveer een meter diep en zijn van verschillende mensen. Op de plek van de vondst is nooit een begraafplaats geweest. Mogelijk zijn de botten er gedumpt na het ruimen van andere graven. Ze hebben er tientallen jaren gelegen. Hoe oud ze zijn is nog niet duidelijk.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 Argentinië eist 33 miljoen euro van Mobistar, een dochterbedrijf van het Spaanse telecombedrijf Telefonica. De Argentijnse regering wil het geld vanwege een storing. Vorige maand konden klanten van Mobistar urenlang niet mobiel bellen. Daarvoor moeten ze gecompenseerd worden, vindt de Argentijnse regering. Mobistar moet iedere gedupeerde klant 1,73 euro betalen en een boete van een miljoen euro aan de staat... Het is het tweede incident tussen de twee landen in korte tijd. Een paar weken geleden ontstond ophef omdat Argentinië een oliemaatschappij gaat nationaliseren... die deels in handen is van een Spaans bedrijf. Het weer. Buien vannacht langzaam drogen. Morgen veel bewolking en opnieuw buien. Bijna geen zon en de maximaal 20 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A16 wordt er gecontroleerd tussen Breda en Rotterdam. En in Limburg op de A76. Het hele stuk tussen de Belgische grens en de Duitse grens. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd. Omdat KLPD kondigt de controles niet allemaal van tevoren aan.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 Een stevig begin van het tweede uur van Deze van Jazz. Helemaal gewijd aan jazzmuzikanten die hun eigen werk spelen. Zoals net Stan Kenton met zijn big band. Kenton had een immens groot repertoire, maar schreef zelf ook veel muziek voor zijn band. Zoals het net gedraaide Reed Webster, geheel bestemd voor de Reed-sectie. Mijn liefdesinstrument, de trombone. Ditmaal bespeeld door de al in 1983 overleden Deens-Amerikaanse trombonist Kay Winding. Samen met zijn toenmalige trombonepartner J.J. Johnson. Samen in Windings compositie, that's how I feel about you. gecomponeerd door Victor Herbert, maar die speelde dit echt niet. Dit werd gespeeld op de Tenorsaks door de Nederlander David Lucas, die jij, Hans Rijmers, goedemorgen trouwens, die jij als gastsolist ontvangt, ja. vanmiddag in de krocht. Ja. Maar dan gaat geen Tenorsaks spelen. Beloofd? Nee, hij is niet vroeger op het kleinere kist. Ja. En daar hebben we hem ook voor gevraagd. Zo ontzettend wat ontzettend dat ze de wind is. Dit is het een van. En daar zijn we wel blij mee. Aantal seizoen geleden door de Google kwam daar eigenlijk op de van het kleine En heeft dat heeft de gebruikt, maar wat van eigenlijk niet we zijn wel wat. Toen we dat we echt een klein hebben. Die over Vertel eens wat van hem. Ja, nou, hij heeft uh, een uh, studeerde uh, toelaten uh, uh, achter en... dit gespeeld in Europa. Hij heeft met ontzettend veel bekende uh, grootheden gespeeld. Maar, en, en is docent in, in Zwitserland, in het consortium van Lenk. Ja, een ja, man waar we, wel, uh, waar we wel blij mee zijn dat hij dat komt. Hij speelt ook in, uh, bijvoorbeeld in de groep waar we straks wat van gaan horen. Uh, met bijvoorbeeld uh, Jaco Gliespoor, die, die we hebben gezien in de feestsevoer van de van is, Hybertonist, Martin Ostert, waarvan het beste is dat we zou kunnen zijn, dat de hele tijd dat die aankomende van Geest. Hans, ik onderbreek je even. Volgens mij werkt die microfoon niet goed, dus misschien kan je even omlopen en hier naast mij komen staan. Want, uh, dit is een, uh, ik heb hem uh, niet harder gedraaid. Dit is een, uh, een klein mankementje, dus vertel je verhaal nog even opnieuw. Oh, dat, oh, dan moet, ik, dat, moet, ik, dat moet ik altijd heel goed opletten, want het ja. komt altijd zo spontaan op. Ja, en om het nou dat is letterlijk te herhalen, nee, dat, dat is wat de... Nee, oké. Okay. Um... Uh, klarinet, lastig instrument, we hebben niet zo ontzettend vele uh, klarinetisten in, uh, in Nederland We hadden we vroeger natuurlijk wel, hè? Ad van Hoed bijvoorbeeld ja. Hè? Ja. Een hele bekende klarinetist uh, We hebben Joris Roelofs, is twee of drie seizoenen geleden geweest Speelt tenor, heeft toen ook zijn klarinet meegenomen Heeft twee nummers klarinet gespeeld En waar vonden we van, dat moeten we eigenlijk wat vaker horen Maar dan is het lastig om dat te boeken Dat is nu gelukt, met David Lukacs, en daar zijn we blij mee En hij, wat we al eerder hebben gehoord, hij speelt ook tenor maar de clarinet, daar gaat er vanmiddag om. Ja. Dus dat gaat, hij, dat gaat hij spelen. Hij is onder andere ook uh, docent aan het conservatorium in Lenk in Zwitserland. Ja, en hij heeft toch met een heleboel bekende uh, fenomenen in de jazz uh, gespeeld. Dus zijn we er blij dat hij, dat hij er is. En uh, wie spelen er met hem mee? Nou, op, op wat we straks gaan horen: dat is. Uh, de, hij heeft een, een prachtige CD gemaakt: een tribute uh, naar, naar Benny Goodman. En dat ligt ook wel voor de hand. Als je klaar in het spel, ja. dan doe je iets met Benny ja. Ja. Als je dat niet doet, dan moet je ook geen klaar in het Op het log hè? Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. Als je er maar genoeg aan ligt, komt ja. het vanzelf. Uh, ja, oké. Okay. Um, wat je gaat spelen als AFT of CON, dat is een jaartje eerder gecomponeerd dan wat je net draaide. Mm -hmm. Dat was van 1919. Mm -hmm. En AFT of CON is van 1918. 18, ja. En, en geschreven door Turner Layton en de tekst is van Harry Carter maar hij gaat maar, gelukkig maar, niet zingen maar, maar door wie wordt hij hier in Zandvoort begeleid? Oh, door uh, Johan uh, uh, Erik Koger drums, Frits is er niet en, en Erik Timmermans, plus de bekende, bekende besetting Dit ja. is het laatste concert van dit seizoen? Ja. Ja. En ja hoe ziet jullie programma er voor de volgende keer uit? is dat oh, al bekend? nee, nou we gaan, we gaan toen gaan we wel door maar wat we precies gaan doen, dat weet ik ook niet. Uh -huh. we, we proberen wel weer wat bijzondere dingen te doen. En uh, dat wil niet zeggen dat altijd het trio van jou er is. Uh -huh. Dus we proberen ook iets anders variatie. te doen. Ja, ja en, en, en een beetje uh, specifieke projecten te doen. Iets, iets, iets, iets. Waardoor we weer iets doen wat anderen niet doen. Laat ik het zo zeggen. En dan hopen we dat de bezoekersaantallen nog weer gaan. nog veel meer worden dan de enorme hoeveelheid die nu komt. We gaan daarom luisteren. Ja, en daar wordt hij, moet ik even zeggen, daar wordt hij begeleid straks door Jacco Griekspoor, Fibrafoon. Die kennen we, die is al een keer in de krocht geweest. Uh, Martin Ooster, Gitaar. Die komt misschien volgend seizoen, als dat lukt. Uh, Frans van Geest uh, Bas de, de, de bassist van, van het uh, Concertgebouworkest, ja. maar is ook weer bassist in het trio, waar bijvoorbeeld Vincent Koning uh, gitaar in speelt, die we de vorige keer hebben gehad dus dat is maar een heel klein wereldje, dat komt allemaal bij elkaar, en het zijn allemaal uh, buitengewone goede uh, muzikanten dus gaan we nu luisteren naar After You've Come Come shame. I'm so sure that you'd be good for me if you'd only play my game. You know I went to school and I'm nobody's fool. That is to say until I met you. So get out the encyclopedia and brush up on from to hmm. I don't know enough about you. Ook de in 2002 overleden Amerikaanse jazzzangeres Peggy Lee heeft menige zong geschreven. Vooral in samenwerking met de eerste van haar vier echtgenoten, Dave Barber. ...van wie zij in 1951 scheiden. We hoorden Harry hier in een song uit 1945... ...I don't know enough about you. Bassist Charles Mingus liet zijn band ook vaak zijn eigen werk spelen. Hier is een hard nummer van hem uit 1977. Gespeeld door een band met een opvallende bezetting... ...met erin onder andere... ...trompetist Woody Shaw... ...baritonspeler Jerry Mulliken... vibrafonist Lionel Hampton... ...en uiteraard Mingus... Op de bas. Salam, so Erik. Something isn't there, it seems... was werk van een van de grote jazzcomponisten, Billy Strayhorn. Something to Live For, gezongen door Diane Reeves. En weer uitzend zondering nu eens niet gespeeld door Strayhorn's soulmate Duke Ellington, maar door Billy Strayhorn zelf aan de piano. We kennen cornetspeler Ed Ned Adderley, het jongere broertje van Cannonball. Natuurlijk als de componist van jazz standards als The Work Song en de Jive Samba. Maar hij componeerde veel meer, zoals deze blue brass groove, net natuurlijk op de cornet en aan de piano Wynton Kelly. was Doxie, ook een bekende jazzstandard, die tenorsaxofonist Sonny Rollins in 1963 schreef en hier uitvoerde samen met trompetist Miles Davis. Geboren in 1930, maar nog steeds on stage. Het eind van deze 7e nadert, maar er is nog tijd voor die beroemde ballad die pianist John Lewis componeerde als eerbetoon aan de gitarist Django Reinhardt. En zo mooi uitgevoerd door het modern jazz quartet. A John Lewis piano, Mal Jackson Vibraphone, Percy Heath Bass and Connie K. Drums. Here is Django. Dit was Django en dit was Steve en Jazz, een jazzcomposities die door de componisten zelf werden gespeeld. Samen zijn ik een presentatie Tom Hendricks met als gast Hans Rijmers die jullie graag uitnodigt voor het laatste jazzconcert van dit jaar, althans van dit seizoen, op de zondagmiddag in de krocht. Vanmiddag om half drie het trio Johan Clement met als speciale gast de rietblazer David Lukács. En natuurlijk is er volgende week weer een CFMBS. Dan dus zeg ik samen met de boers Cannonball en Ned Adelie, we'll be together again.